De kabel raakte de cameraman in zijn rug. Hij moest naar het ziekenhuis. Volgens de organisatie kwamen er zo'n 10.000 mensen op af. Dan nog het weer bewolkte van tijd tot tijd regen. Aan zee een krachtige tot harde zuidwestenwind wordt 13 graden. Dit, was het dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. En op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo zijn we toch echt weer. Happy Radio op de zaterdagmiddag. Bij CFM. Een hele goede middag, even na twee uur. de Bachvis en Making Your Mind Up. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En met deze plaat van Baksfeest begonnen we inderdaad een nieuwe uitzending van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, luisteraars. En hallo, Albert Jan. Goedemiddag, luisteraars. Ja, welkom erop. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer gezellig tot aan vijf uur. Drie uur live vanaf het gasthuisplein. En we hebben een bomvolle agenda deze keer. Ja, dat, dat kan je wel zeggen. Het gaat van de ene interview over naar het andere interview. Maar goed, luisteraars, wat gaan we doen vandaag allemaal? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd de pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort om half drie hebben we contact met onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn en die gaat ons vertellen wat we de komende uh, dagen vandaag en de komende dagen te mogen verwachten op het, uh, wat betreft het weer en we wel gelijk vorige week hè. we hebben nachtvorst gehad, het was op een gegeven moment allemaal witte daken en dergelijke ik hoop dat hij beter bericht voor ons heeft en dat is rond de klok van half drie uiteraard het dier van de week rond de klok van half vijf en die luistert nu naar de naam Sando, het gedicht van de week uh, rond de klok van kwart vijf, hoe kan het ook anders, waar zou het over gaan denk je The cat sat on paas. Nou. Oké, okay, ja, ik had erop kunnen komen. Ja, je had erop kunnen komen. Dus hij gaat over Pasen. En voor volgende week heb ik ook al een hele mooie uh, klaar liggen. Goed, wat, uh, wat hebben we verder nog? Rond de klok van half vijf gaan we bellen met meneer De Visser. Onder het motto van, gaat het weer een beetje meneer De Visser? Want dat is onze verslaggever. En die, kom, die gaan wij bellen. Omtrent, Saint Tropez. En kijken wat voor weer het daar is. Uiteraard uh, SV Zandvoort, AFC. Dat AFC is een uh, te kandidaat. Uh, daarvoor is aanwezig Joop van Es. En we we gaan natuurlijk veelvuldig schakelen met het circuit. Daar zijn voor ons aanwezig Willem van Densen, Jaap Koper. En die zullen een verslag doen van de uh, Gillette Paasraces die vanmorgen zijn begonnen. En die maandag zijn vervolg krijgen. Genoeg reden om te blijven luisteren. En ik zou zeggen, uh, veel plezier met de muziek. Ja, zo is het maar net. Maar alleen Willem van Densen hebben we vandaag. Even okay. voor jou, voor okay. de regie. Prima, dank u. Dat is radelijk. Maria's Sister Sleds, We Are Family. Eerst hoor je de lekkere disco klassieker van Sister Slash en We Are Family. Gevolgd door de, deze van de Bee Gees. Dat was uiteraard Deep'. Kwart over twee, we gaan naar het circuitpark Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, want dit weekend zijn de paasracers in volle gang op het circuitpark Zandvoort En Willem van deze is voor ons vandaag ter plekke Goedemiddag Willem, welkom Ja, goedemiddag hier vanaf het circuitpark Zandvoort hè. Je zegt het al de paasracers Ja, in dit geval wordt er nog iets aan uh, toegevoegd Nu ga je ook aan mij, het uh, zijn de kruidvat-gillette uh, paasracers Zo, ik kan me scheren Ja, dat, ja, <lacht> dat dacht ik al aan, ja ja uh, ja, de Paarzen werd dus, uh, ja, het begin van het uh, seizoen uh, altijd uh, openen. Ja, dit moment, uh, vaak, we hebben het wel eens uh, gehad dat we in de korte broek konden lopen met paarse We hebben wel eens uh, in de sneeuw moeten uh, banjeren en nu is het gewoon uh, koud. <laughs> ja, de Paarzen is dus, uh, met het uh, programma van het uh, Dutch Power Pack. Uh, en ja, de hoofdschotel daarin is uh, natuurlijk, uh, voorheen de heten dat uh, Dutch GT4. Tegenwoordig noemen ze dat uh, Dutch GT-champ. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook uh, de andere clusters die er zijn. En zojuist uh, zijn we verenigd met uh, de kwalificatie uh, van de Suzuki-Zwift. De Zwift heeft uh, eigenlijk de opstapklasse uh, ja, jarenlang geweest. Nu ook nog wel. Maar uh, als we dan kijken naar het startveld, uh, yeah, dat is toch wel heel jammer. Daar zien we uh, maar tien auto's aan de start. Uh, Eén hey, een één robinette uh, daarin nog uh, aanwezig. Over. Dat is allerkrallen. Ja, die rijden gastreis. Maar, ja, we hebben het beide gehad van 28 stuks. En uh, dat was leuk, en het was 60. En nu moeten we het afwachten, natuurlijk, uh, met 10 autootjes. De palisatie, ja, dat verliep niet helemaal uh, zoals gepland uh, voor een ieder. En voor de deelnemers van het Kind uh, Coronel. En, nou, moet ik even kijken hoor, naar zijn achternaam. Erg is dat, hè. Je wordt ouder, papa. Zijn uh, voornaam is er Die, ja, uh, yeah, in de Mastersburg. Ging hij op zijn dak uh, en dat uh, betekende uh, gelijktijdig het einde van een kwalificatie uh, voor uh, de rest van het veld ook, want er was nog twee minuten te gaan, maar was het jermate, uh, lag die daar, uh, dat autootje, dat de code er ook werd afgegeven. Dus ja, die uh, dit weekend uh, voor het eerst drie keer een uh, race gaan uh, rijden. Ja, altijd leuk uh, natuurlijk voor de jongens. Uh, en niet alleen jongens, want er rijdt ook een uh, ja, meisje, ga ik hem niet meer noemen. Ze dus is uh, 35 denk ik, uh, Lucette Braams. Uh, die rijdt ook mee daar in de Cup uh, Die rijdt ook in de Dutch Open, maar die is in de Swift gestapt. Die zal vast uh, voor uh, dochter uh, Sanne klaar hebben. Dochter Zonne heeft ja, zoiets van, uh, ik doe geen wil ik eerst goed doen en afmaken en daarna stap ik wel in het seizoen en tot die in die, in die seizoen weer tot uh, die tijd uh, rijdt uh, moeder Lucet in die auto wat we nu gaan krijgen is de kwalificatie van de, de Radical uh, Cup of niet de kwalificatie sorry uh, dat is ook al een race een race over 50 minuten van de Radical Cup en dan uh, kijk ik hier net uh, zag ik al in de opwarmronde een van de deelnemers, ja die ja, die spindel in de geelag, raakte gelukkig met niet de fangreel, dus kwam wel door. Nou, als hij uh, dat in ronde 1 al uh, doet in de opwarmronde, dan vraag ik me gaat hij die vijfde uh, ronde volmaken. De hoofdmoot uh, van vandaag wordt dan uh, de Dutch VT. Die start uh, rond de klok van uh, kwart over drie, uh, half vier. En daar kijken we toch wel uh, met spanning naar uit. Uh, kijk, uh, ook dat is een klein uh, deelnemersveld. Uh, 13 auto's, maar dat zijn wel allemaal uh, corrivéen uh, die daarachter gestuurd werden. Uh, en uh, dat maakt het uh, extra interessant. Uh, Nicolo Verdeen, de kampioen van de uh, afgelopen jaar, ja, die met zijn titel gaat uh, verdedigen. Hij heeft een nieuwe teamgenoot, rijdt die met uh, Duncan Huisman. Duncan is weg bij uh, Ekersbeven. De plek van Duncan is ingenomen door Nick Katzburg. En ja, we uh, verwachten ook van Nick uh, toch wel het een en ander in die uh, Dutch 2 dat noemde ik al? Uh, Duncan Huisman. Nou, weg bij BMW, rijdt nu in de, in de Cam Camaro, is dat ja. En wat wij dunken, die pakte de pol, Dus ja, die kijkt gewoon een beetje achterom uh, naar zijn vorige team. Want Ricardo van de Ende, die pakte de tweede plaats. En daar gaan we naar uitkijken, Straks. Ja, dat doen we zeker, Willem. En dat gaan we live meenemen bij CFM. En de aankomende maandag natuurlijk ook de races live op televisie te zien bij CFM. Vanaf uh, s ochtends 9 uur. Willem, we komen straks uh, bij je terug voor het vervolg van de Paasraces op het Circuitpark Zandvoort. Beleef het ritme van Zandvoort.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 zie je het al helemaal voor me he, Albert-Jan en uh, met de paasreis valt de auto stil in één keer in de tas bocht. en dan komt er zo'n geel auto van de ANWB te hulp <laughs> geschoten dan uh, kunnen we misschien helpen nou doet me wel dik aan deze plaat he, van Gino Fanelli gebruikt ze door de ANWB in een uh, commercial je hoorde people can move en daarmee werd het uh, drie minuten voor half drie zo duidelijk het weerbericht. Hier is nog even een kort uh, onderberichtje. Ja, nou het zal dus niemand zijn ontgaan, uh, ook hier in de studio niet, want hebben we hebben hier ook weer een, een echte heuse paashaas verstopt, hè? Ja. Ja, dus uh, die vindt. ik mag... weet wel waar die is, hoor. Ik weet... weet wel waar die is. Jij weet waar die is? Ja, okay. ja, ja, ja. Maar goed, de, het hele land staat vol met paasfestivals, paasvuren, paasmarkten, paasbrunches en paasdinees. Nederland dompelt zich ondanks de economische malaise en het koude lenteweer volledig onder in de paassfeer. Consumenten willen even niet aan de crisis denken. De horeca heeft nog nooit zo van de paasdagen geprofiteerd als nu tijdens de economische recessie. De bezettingsgraad van restaurants, cafés en fastfoodketens ligt dit paasweekend op bijna 25 procent. Dat is echt uniek volgens Joris Prinsen van Koninklijke Horeca Nederland. Sinds 2007 hebben we niet zo'n hoog percentage gehaald. Consumenten zitten vanwege de onstuimige tijden muurvast op hun portemonnee, maar geven overmerkelijk genoeg voor eten en drinken dit paasweekend wel miljoenen uit, zo stelde de horeca ondernemer. Dus uh, we gaan er lekker, op, op gaan er lekker van genieten. Zullen. Het is allemaal wel goed al die recessie, maar het is nou Pasen. Zo is het. En Vandaag het is feest. morgen en overmorgen vieren wij feest. Zo dadelijk gaan we ook feest vieren. Althans, ligt een beetje aan het weerbericht van Lex van de Hoorn, Maar je hoort hem wel zo dadelijk naar loeros. En dan draaien we op de zaterdagmiddag bij C.F.M. Zandvoort, Zo'n Plaat, hè? van Lou Ross en You Gonna Miss My Loving. De vraag gaan de boys tegenover mij, houden we het wel droog? Nou, dat moeten we gewoon, Alex van de Oren vragen natuurlijk. Sontfort, weer, weer. Of we het droog houden, Lex. Goedemiddag, welkom. Ja, goed. Goedemiddag, Lex, welkom in de studio. <laughs> Had dat wat met de muziek te maken? Ik <laughs> heb geen idee. <laughs> Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Albert -Jan. Ja, ik ben er weer, in de studio. Ja, we zeiden het al, van, doe uh, je al klopte zo dus van, nou, dat belooft niet veel goeds. Nee. Maar goed, verras ons. Ja, nee, het is te koud. Ja. Om uh, lekker uh, buiten activiteiten te verrichten, vind ik, en het waait, ik vind het ook uh, vervelend waaien. Het is uh, een, uh, een noordelijke wind, die is matig, aan zee, vrij krachtig. Dus op het strand uh, waait het flink. En het is uh, wisselend bewolkt met opklaringen. Die opklaringen die krijgen we later in de middag weer. We hebben eerst nog wat opklaringen gehad, dat is rond het middaguur. En uh, later in de middag dan komt de zon er ook weer eventjes bij. En ja, de maximumtemperatuur is 8 graden. Dat is uh, ja, studio weer, noemen we dat. Ja. Nou, ja, heel goed. Ja, nou, morgen, dan is het droog. Maar vroegje vroeg je het erom. Ja. ja, ja, nee, nou, okay. morgen. ja. Morgen. We houden het droog. Dat ja, is mooi. Ja, morgen houden we het droog. En dan is het wisselend bewolkt. We krijgen ook wel de zon weer uh, wat te zien. En dan uh, staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En de temperatuur die gaat 1 graad omhoog. Wauw. Naar de 9 graden. 9 ja, de normale temperatuur voor de tijd van het jaar is 11. Dus. Ja, het blijft, blijft onder, de, onder de normale temperatuur. Ja, hè? ja, ja. Nou, en dan maandag. Tweede Pinksterdag. of Paasdag. Heel goed. Is over zes weken pas. Pinkster. Uh, dan hebben we veel bewolking. En dan hebben we perioden met regen. En vooral smiddags. Kan het niet anders maken. Oké. Okay. Dus, en er staat een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dus als je naar het circuit gaat, dan neem dan een stevige paraplu mee. Want het waait flink. Ik zal aan je denken maandag. Oké. Okay. En de maximumtemperatuur gaat weer een graad omhoog, toch? Een cadeautje 10 graden. Wauw! Ja. Wauw! Wow. <laughs> toch nog één graadje te weinig. Maar die krijgen we dinsdag. Dan gaan we naar de 11 graden. Dan zitten we op normale temperatuur. En dan zijn er wolkenvelden. Er is uh, een kans op een bui. En dan staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Ja, zuidwestenwind. En, ja, zuidwestenwind. En om dan uh, eventjes verder... Uh, in de week te kijken de lucht die gaat geleidelijk gaat die stijgen maar het houdt niet over en de wind die gaat aan het eind van de week gaat die naar het noorden dus dan wordt het er ook niet weer warmer op als dus ik verwacht het volgende weekend temperaturen van onder de 10 graden Onder de 10 graden? Nog. Ja. Oh jeetje. Maar ja. voor, voor een weerman zijn dit wel leuke weersvoorspellingen, of niet? Ik heb het er hartstikke druk mee. Ja, ja maar echt. Ik bedoel, hè, stralend blauw en, en uh, 30 graden. Dat, uh, dat... Ja, Maar het is ook wel eens lekker dat je er weinig aan te doen hebt. Ja, oké, okay, maar het moet niet te lang duren. Want antwoord is de saaie ja, boel natuurlijk. Ja, het wordt saaie boel. Maar dit is natuurlijk leuk werk om het allemaal uit te pluizen. Precies. Daar ben ik wel een uurtje mee bezig hoor. Voordat ik nou, hier naar de studio kom. uurtje dan. Ja, precies. Want, en dan uh, nog op uh, tv, Alex? Ja, op tv, uh, kanaal 40. 40, hè? Klopt. En uh, an uh, uh, uh, analoog? Kanaal 45. 45, goed zo. En uh, op www.meteopagina.nl. Kijk daar uh, morgen even op, dan weet je precies het weer voor maandag. En... Uh... Ja, dat was het zo mee. In ieder geval maandag regen, regenbanden. Dat was weer, ja, dat wordt uh, lekker voor jou op circuit. Ja, dat wordt uh, veel binnen. genieten ervan. Ik zit lekker binnen in de studio. Lex, hartstikke bedankt weer. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. Dankjewel, Lex. En ik wist natuurlijk niet of de regen ging vallen of de zon ging schijnen. Dus dan kom je met deze plaat aan het Regen Zonnestralen. Hier is Agda en de Munich. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en soms zeer lang. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jongenstromen was alleen ...om half drie hoor je het weerbericht bij CFM... ...naak nou, op www.meteopagina.rl... ...of kijk gewoon even op tv... ...CFM TV Kanaal 40... ...vind je alles over het weer... ...van de komende dagen... ...en van het weer gaan we naar het volgende item... ...Albert-Jan... Ja. ...de Segway... Klopt. ...je ziet ze wel eens rijden, gave ja. dingen... ...Zandvoort is namelijk een nieuwe attractierijker, ...want vanaf 4 april is het mogelijk in en rond het badplaats... ...een rondrit rond uh, te maken... ...met de Segway PT... Personal Transporter Uiteraard is een ervaren gids beschikbaar als begeleider En die is aangeschoven Bob, van harte welkom in de studio Dankjewel En uh, we kregen gisteren van jou uh, de brochure in de bus Over de Zegway PT Personal ja. Transporter Dat zijn dus die, die, die uh, ge hoe noem het? Gemotoriseerde ja. Het is een soort, soort, soort brommetje. wat is het? Ja, ook prometje. Step noemen mensen het ook wel eens onheerbierig. Maar het is eigenlijk een, uh, een, een apparaat dat uh, je vervoert op twee wielen. En die twee wielen zitten aan de zijkant van een uh, stuk techniek, een plank waaronder heel veel. Uh, uh, techniek zit. Die uh, wielen zitten aan de zijkant, daar ga je op staan op die plank. Er zit een uh, stuurstang aan, daar hou je aan vast. En als je je voorover buigt, dan uh, ga je vooruit. En buig je achterover, dan, dan, ga je, dan rem je en dan uh, uiteindelijk uh, sta je stil en ga je achteruit. Dat is een beetje het principe van een segway. Oké, okay, uh, even, even terug. Hoe kom je op het idee om uh, dit te gaan organiseren? Nou, dat komt eigenlijk uit een hele andere hoek. Uh, ik ben jaren bezig geweest om uh, minder verliede mensen... Uh, bekend te maken met die Segway als uh, um, oplossing voor een uh, uh, transportprobleem. Ja. Mensen, uh, als ze iets krijgen dan uh... Worden ze al snel in rolstoelen of op uh, scootmobiels uh, geduwd. En ja, ik heb ze een alternatief laten zien. En uh, de Segway, daar kun je dus uh, je prima van A naar B op vervoeren. Zonder dat je hoeft te zitten. Nou kan ik maar, ga ik even terug in de geschiedenis. Uh, op een gegeven moment was het, uh, was het wel of niet toegestaan om met een Segway op de openbare weg uh, te, te, te rijden. Dat is helemaal achterhaald. en ja. dat is, Je mag nu met een Segway op, op de openbare weg. Ja, vanaf 16 jaar mag je op de openbare weg. Je moet je gedragen als fietser. Uh, je dient het apparaat uh, te verzekeren door het verzekeringsplaatje op te zitten. Maar dan mag je met uh, 20 kilometer per uur op het fietspad uh, op het zekker rijden. Ja, op... nog even over het uh, verzekeringsplaatje. Want hier, hier is zo'n <laughs> verzekeringsman... zo grote plaat achterop, weet je wel. dat hoeft niet meer, ja. hè? Nee. Nee. Nee. nee. We zijn van uh, kentekenplaat naar uh, verzekeringsplaatje. <laughs> nou, nou, goed, uh, dat is een heel verhaal, maar uh, ja. nee. Het is uh, overzichtelijker geworden. Maar het was in eerste instantie een, een, een, een transportmiddel voor minder validen. Nou... Nee, dat heb ik er uh, van, van, uh, niet van gemaakt. Maar die toepassing heb ik uh, meer of meer geïntroduceerd. Ja. En uh, het apparaat is wel ooit bedacht voor een minder verliede collega. Maar nu is het gewoon een, een, een, ja, een stuk uh, vervoer. Uh, op een hele aparte manier en heel milieuvriendelijk. Want het, uh, het is een elektrisch apparaat, zoals je al zegt. Je kan het gewoon via het net opladen. Uh, uh, en dan kun je er 2,5 tot drie uur uh, prima mee, uh, mee rijden. Goed, uh, stel ik, maar stel... Je organiseert dan zo'n rondrit ja. in en om Zandvoort. Ja. Waar kan, gaan de routes dan ongeveer langs? Want die zul je ongetwijfeld al verkend hebben. Ja, nou, we hebben er drie uitgeschreven En die gaan uh, nou, vaak langs duin en, uh, en strand en ja. boulevard. Maar ook dorp en ook circuit. Okay. Dus eigenlijk alle uh, dingen waar mensen ook uh, op, de, op de fiets of wandelend... of uh, uh, met de auto langs gaan, dat, dat laten we zien. Maar, en, en, je, hoe, uh, hoeveel mensen bestaat dan ongeveer een groep? Uh, Heb je daar maximum, uh, maximaal uh, acht uh, mensen... En dan een begeleider, ja. dan heb je het over negen personen. Maar even persoonlijk, als ik daar nou op dat ding ga staan, dan kukkel ik daar gelijk vanaf. Maar voordat je weggaat, krijg je dan wel uh, instructie? Ja, je geeft van precies. tevoren een nou, groep instructie. Ik, ik zal het meteen even uh, ontzenuwen. Je kukkelt er niet meteen vanaf. Als je maar... Uh, <lacht> nou, je kent mij niet. <lacht> nou, <lacht> als ik knopjes tegenkom. Ik je uit, maar, maar, mensen hebben vaak het idee omdat je... Uh, en volwassen mensen zeker je hebt twee wielen aan de zijkant, een plankje in het midden je denkt nou dat is één uh, en daar gaan we natuurlijk vanaf vallen ja, het apparaat is natuurlijk uh, bedacht om dat juist niet te laten gebeuren en uh, als men na een paar minuten even het vertrouwen heeft gevonden dan uh, is het uh, na weer een paar minuten instructie voor iedereen echt heel uh, eenvoudig om daar je weg op te vinden heb je een speciale plek waar je dan instructie geeft? midden uh, in, in het dorp, zelfs, in de Haltestraat we, ja? uh, we starten onze tours vanaf uh, uh, behind the beach. Uh, een yeah. grote fietsverhuur hier in het dorp. Klopt. En uh, van het uh, stukje straat daarvoor uh, vertrekken we. Daar hebben we ook mooi de ruimte om uh, iedereen even te laten wennen aan de Segway. Uh, en uh, dat, na, na een kwartier training ja. kan iedereen uh, uh, de ronde mee gaan doen. Ja. Nou, en hoe, uh, op een gegeven moment zijn er mensen ik wil graag meedoen. Wat moeten ze doen om... Uh... Ze kunnen natuurlijk even langs Behind the Beach lopen, om zich in te laten altijd. schrijven. En hoe kunnen ze het anders uh, nou, zich ze kunnen, inschrijven? Ze kunnen bellen naar segwayboeking.com. Uh, uh, oh, bellen, maar ze kunnen kijken naar segwayboeking.com. Uh, en uh, daar hebben we ook een telefoonnummer van. Ja, zo kan je weer. Het is 088-0123-050. Dat is, 088 -0123 -050. Dat is uh, van Segway Nederland. Daar werken wij we samen. En uh, via het uh, telefoonnummer, maar ook via de site, kun je een boeking doen. En dan uh, kunnen we vanaf 10 uur en 3 uur. En zomer zelfs vanaf 8 uur, s'avonds nog uh, een mooie rit gaan maken. Ja, 4 april, dus vers van de pers. Ja. En uh, nou, een mooi seizoen voor de boeg. Nou, weet. Ja. Zet, heb je al boekingen binnen? Ik heb er één binnen, ja? en, uh, okay. maar die gaat in juni plaatsvinden. <laughs> dus ik hoop voor de tijd al wel uh, de weg om te kunnen. Maar het is, ja. uh, wat je zegt, het is vers. We zijn uh, net begonnen met, uh, met flyers uh, uit te delen. Ja. Dus uh, iedereen moet er nog een beetje aan wennen. En uh, mag op, zo, zo, uh, zodra ze ons uh, vaak in de ronde zien rijden, dan uh, komt het wel goed. Kan je nog één keer dat, uh, dat website nummer uh, doorgeven? Ja. Dat dus, is uh, www.segwaybooking.com.com, ja. zeggen we dat in Nederland. En het telefoonnummer? En 088... 0123050 Nou Bob, ik zou zeggen heel veel plezier met dit initiatief. Dankjewel. Hebben we de, ja, de introductie hebben we gehad. En ja. ik zou zeggen, ik hoop, ik wens je erg veel mooie zon en uh, zee en veel van deze activiteiten. Dankjewel. Bedankt voor je komst naar de studio. Bedankt. Nog even een vraagje tot slot. Wat kost het? Het kost 59,50 per persoon. En dan ga je twee uur uh, genieten van de omgeving onder begeleiding van een uh, ervaren instructeur. Helemaal goed en succes met jullie project. Dankjewel. Dankjewel. En wij gaan uh, weer een plaat draaien. En dan zo dadelijk het voetbal met jouw van eerste wedstrijd die vandaag gespeeld wordt. Is SV Sanford tegen AFC. Eerst hebben we onder meer voor je Steady Lessons Hall. Hier is Jump to the Beat. Dat was Stacey Lettersal en Jump to the Beach. We gaan uh, over naar het voetbal, de wedstrijd die vandaag gespeeld wordt. SV Samfort tegen AFC. En daarvoor uh, voor ons ter is Jab Fris. Goedemiddag Jan, welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Ja, dankjewel. Uh, jullie ook goedemiddag. en zijn ook uiteraard van een koud en Voetbalveld van SV Zandvoort thuis thuiswedstrijd tegen de nummer 3 van de competitie AFC. Zandvoort staat zelf zesde, en, maar dat komt er ook nog natuurlijk door die vijf punten minder ze gekregen dan onze op de vierde plaats staan. Maar goed, dat is niet het geval. Zandvoort moet uh, vandaag winnen en ik zal je vertellen waarom. Vorige week heb ik gezegd dat Zandvoort in de running is voor de derde periode. Ik wil het nog sterk Gaan vertellen. Als Zandvoort vandaag wint en als Mela punten liggen die nog eens dus gelijk stellen, dan is Zandvoort nu al periodekampioen, maar dan voor de tweede periode. Dus het gaat, wat dat betreft, gaat het erg goed. Um, je moet je wel afvragen: van als je periodekampioen bent, dan ga je in ieder geval de na-competitie spelen. Uh, of je uh, wel geschikt bent of je uh, in de eerste klasse kan gaan spelen, ik denk het niet. Maar dat is weer het anders. later er, Voorlopig gaat Zandvoort goed. Uh, en dan uh, hebben ze dus een volop kans om zowel uh, deze periode of als het niet lukt, de volgende periode. De ziet op te pakken. En dat is dan uh, ook voor de club heel interessant, want dan krijgen we natuurlijk uh, de thuiswedstrijden tegen uh, gerinde medekluns. En dat is natuurlijk goed voor de omzet van de kantine en dus goed voor de vereniging. Deze wedstrijd uh, dat, uh, wordt weer met een ander team gespeeld. Uh, Ivo staat in de basis. Uh, maar dat komt er mede omdat er twee Spelers geschorst zijn. Uh, dat is uh, Ronald Kales en dat is uh, uh, Maurice Mol. Die staan ernaast, die hebben vorige week een gele kaart gekregen. En elke gele kaart die ze er nu krijgen, in welke wedstrijd dan ook, is een schorsing automatisch voor de volgende wedstrijd. Dat heeft te maken met het feit dat ze meer dan vier gele kaarten hebben in het hele seizoen tot nu toe. Hoe is deze wedstrijd nu bezig? We spelen nu de 14e minuut. En Sandfoort uh, heeft het in het begin heel wat uh, moeilijk gehad. Dat is wat druk op het doel van boyde Maar die is ondertussen. Die druk is weg. Het ik speelt nu regelmatig op de helft van de ARC. Maar er zijn nog geen doelpunten gevallen, zowel voor de gasten niet als voor de gasten hier niet. Dus we, misschien krijgen we wel een hele leuke wedstrijd. Die hele en weer gaat en leuke en actief voetbal zien. En beter dan met twee weken geleden tegen z'n Toen was het niet een goede wedstrijd. Goed, Boy De gaat de bal in het spel brengen. En dan gaan we de 16 minuut in. En dat zijn dit minuten, nu de prikkelen die ik heb te vertellen. En straks gaan we natuurlijk verder met live verslag van de wedstrijd. S.W. Zandvoort tegen AFC. Take the baseline out. Aha. go. That, huh? Uh, uh, uh, uh, uh, yeah. it It's not uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, us uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, the uh, uh, uh, uh, uh,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 No for those drooled out, all my niggas locked down in the 10 by 4, controlling the house, we live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn it down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I flow for chicks wishing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 Real. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving Feel Stay on my toes Got a lot of beef So logically I pray on my foes hustle still inside of me And as far as progress You be hard pressed You find another rapper hot as me I gave you prophecy On my first joint And you're all lamed out Didn't really appreciate it Till the second one came out So I stretched the game out Extra name out Put Jigger on top drop albums non-stop for ya wat ga ik nou doen? De schijf openzetten. Oh, dat, okay. jij dat jij hoorbaar bent op de radio. Is dat goed of niet? Ja, wat is dit voor muziek dan? Ja, dit is uh, JC. Vele jaren geleden, volgens mij uit uh, 1999 of zo. Nummer 1, The Hard Knock Live. En van The Hard Knock Live gaan we over naar uh, Willem van deze. Die had er ook last van, in. CFM Race Radio. Bit Report. Bit report. Willem van deze die staat op het circuitpark Zandvoort bij de paasraces op zaterdag. Willem, nogmaals goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob. Ja, dat klopt. Uh, maar je had het over, uh, uh, dat ik er ook uh, last van had. Waar had ik last van? En de Hard nog live. Nou, de JC, hè. Ja, precies. Kim, hè, die avond, maar. maar goed, uh, circuitpark Zandvoort uh, op dit ogenblik uh, bezig. De uh, Dutch Redder een race over uh, 50 minuten. Nou, we zijn halfweg. weg. Uh, kunnen we zeggen, uh, er is ook nog een uh, verplicht... Uh, pitstop tijdens deze race, dus dat gaan we zo dadelijk allemaal zien. Er zijn auto's die twee man worden bestuurd, dus die gaan wisselen. En die anderen die alleen rijden, ja, die moeten gewoon even pas op de plaats maken in de pups uit. Aan de leiding is het uh, Mark Graaf, op de tweede plaats zien we Donald Molenaar... De. ...en derde is het uh, Tim van Gogh. Van en uh, die eerste drie uh, ja, vinden we terug eigenlijk binnen 2 seconden, 25 uh, minuten aan het race al. En, uh, het verschil tussen 1 en 3 is uh, 2 uh, seconden en ertussenin zit dan nog uh, nummer 2, dus uh, best wel wat spanning. We hebben wel wat leuke acties op de baan, met name van Donald uh, Molenaar. Donald die toch uh, ja, een door de wol geverfde uh, coureur is en uh, ja, toch wel uh, de mannen daarvoor het uh, leven een beetje uh, superproberen proberen te maken. En dat is hem uiteindelijk gelukt ook wel nu. Uh, hij leiding en wie heeft die heeft uh, hij voor Mart de Graaf uh, niet. Dus het wel zo, uh, Donald uh, rijdt niet alleen, uh, Mart de Graaf wel. Dus de auto blijft net zo snel, zullen zeggen, met dezelfde koerder. De Tim van Gogh uh, rijdt ook alleen. Donald uh, gaat het sturen, zodat dus ook daardoor aan zijn uh, teamgenoten. En gaat het toch wat uh, langzamer in als uh, Donald zelf, dus ik... We verwachten dat de e-type van Donald Molenaar in het verloop van de race toch iets naar achteren terug zal vallen. Oké, okay, even, even over die autootjes, die uh, Radical Championship. Dat zijn allemaal één uh, toch? Ja, het zijn uh, sportscars hè. Nou ja, je, je bent niet zo groot, je kan ernaast. Uh... Je moet wel uitkijken wat je zegt, hè, want we zien elkaar straks nog. Maar goed, ja, ja. het zijn mooie open uh, one-seaters, ja, hè? Mooie open. En uh, de kampioen afgelopen jaar ja, dat is een van jouw favorieten. Uh, je weet het vast nog wel. Mijn grote vriend. Ja? Ja zeg jij het maar. Junië Juist, kijk daar hebben we hem weer. Ja, ja we zijn benieuwd of hij dit jaar nog ergens achter het stuur gaat kuipen Gedurende de winter had hij allerlei verhalen van waar hij ja. overal ging rijden, maar voorlopig is het stil rondom hem. Nou, dan, moeten we toch, dan worden we de tijd dat we keer even gaan bellen. Maar goed, ik zou zeggen bedankt voor deze update, de Dutch Radical Championship. Straks, later in het programma, zullen we uiteraard de uitslag van jou horen. En dan gaan we ons opmaken voor het, het, het, het hoofdnummer, hè? De GTI. Eten hier, dat gaan we zo doen, ja. Oké, okay. goed, ja. zeg. We gaan straks weer bellen met je en uh, alvast bedankt voor deze update. Ja, Oké, okay. tot zo. Tot zo. Wat hebben die heren van de Radical toch gemarseld dat het niet regent, anders zit uh, je in een zwembadje of zo, weet je wel. Dat wil je ook niet natuurlijk. Vervolg van de paasreis straks in twee uur van Zandvoort op zaterdag. En nog veel meer andere items, blijf lekker luisteren naar de Zandvoortse radio. En hier is Taste of Honey.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 De cameraman van de RTV Oost, die gisteravond gewond raakte bij een paasvuur in Espeloo, stond tegen de afspraken in binnen de omheining. Dat zei burgemeester Hofland van de gemeente Rijssen-Holte in het NOS Radio 1 Journaal. Bij het paasvuur werd de man geraakt door een kabel waarmee de middenpaal van de berg omhoog werd gehouden. Die kabel was losgeraakt en zwiepte rond. De man was met een wervelbreuk in het ziekenhuis opgenomen. De afspraak was dat niemand binnen de omheining rond het paasvuur in Espeloo zou komen. De cameraman hield zich daar niet aan, aldus de burgemeester. Bij een brand in Buntschoten zijn vannacht meerdere woningen verwoest. Het vuur ontstond in een garagebox en sloeg snel over naar bovenliggende huizen. Volgens de brandweer zijn zes tot acht huizen uitgebrand. Vier mensen waren thuis en Zij zijn door de brandweer in veiligheid gebracht. De panden zijn volgens de brandweer op een ingewikkelde manier in en op elkaar gebouwd en dat maakte het blussen moeilijk. Een deel van de woningen in Buntschoten stond leeg. Rond half zes was het vuur onder controle. In Alphen aan de Rijn wordt vandaag stilgestaan bij de schietpartij in het winkelcentrum Ridderhof. Een 24-jarige man uit die plaats schoot precies een jaar geleden zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Burgemeester Eenhoorn van Alphen houdt tegen 12 uur een toespraak waarna een paar minuten stilte in acht worden genomen. In en bij het winkelcentrum worden twee gedenktekens onthuld. Dan nog het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Aan zee een krachtige tot harde zuidwestenwind